5 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Nog geen akkoord op Cyprus over reddingsplan. Beloning voor Gouden Tip over aanslag in Waalre. En schrijfster de Rasha Peper overleden. De kans is klein dat het Cypriotische parlement vandaag nog stemt over het reddingsplan waarin staat dat spaarders een heffing moeten betalen. De politici zijn het niet eens over de invulling van het plan om de bankensector te redden. President Anastasiades heeft morgenochtend een overleg met alle partijleiders. Op dit moment is er nog geen meerderheid voor een alternatief plan. Hij hoopt dat er dan een voorstel op tafel komt dat voor een meerderheid acceptabel is. Er is geen sprake van dat ook in andere landen dan Cyprus... een heffing zal worden ingevoerd op spaargeld. Dat heeft minister Dijsselbloem gezegd in de Tweede Kamer. Op Cyprus is de situatie volgens hem zo precair... dat een heffing onvermijdelijk is. Nederlandse spaarders moeten dus zeker niet hun geld van de bank halen, zegt hij. Dat moet je absoluut niet doen. De situatie in Cyprus is onvergelijkbaar. De bankensector is daar totaal uit de klauwen gelopen. En dat probleem moet nu worden opgelost. In Nederland is dat allemaal niet aan de orde. In Nederland staan we volledig garant voor depositogarantiestelsel... net zoals overigens alle andere Europese landen. De gouden tip over de aanslag op het gemeentehuis van Waalre is 25.000 euro waard. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De tipgeld is uitgeloofd door de hoofdofficier van Justitie in Den Bosch. Het gemeentehuis van Waalre werd afgelopen zomer gedeeltelijk verwoest. De daders reden het gebouw binnen met twee gestolen auto's en staken die vervolgens in brand. In de zaak zijn tot nu toe twee verdachten aangehouden, maar die werden al snel weer vrijgelaten. Een team van 40 rechercheurs werkt aan de zaak. Het bezoek van de Turkse president Erdogan aan Nederland is belangrijk in de zaak Yunus, vindt minister Ascher. Hij denkt dat Erdogan na zijn gesprek met premier Rutte volledig overtuigd zal zijn van de zorgvuldige manier waarop in Nederland wordt omgegaan met de pleegzorg. en nam opnieuw afstand van de kritiek uit Turkije daarover. Juist als die bemoeienis gemotiveerd wordt vanwege de godsdienst of de seksuele geaardheid van die pleegouders is dat ongepast. Daar is de Nederlandse regering volstrekt helder over... en dat zullen we ook blijven, ook in gesprekken met Erdogan. Asscher kwam in het vragenvuur hard in botsing met de PVV. Kamerlid Fritsma wil dat het kabinet het bezoek van Erdogan afzegt... omdat Turkije zich bemoeit met de opvang van het jongetje Yunus... door een lesbisch stel. Fritsma noemde de uitleg die Rutte aan Erdogan wil geven... een capitulatie voor bemoeizucht. In Amsterdam is zaterdag schrijfster en columniste Rasha Peper overleden. Ze was vooral bekend van haar columns in NRC Handelsblad... en van haar fantasierijke romans, zoals Rico's Vleugels en Russisch Blauw. Voor die laatste roman werd ze bekroond met de Multatuli-prijs. Vijf maanden geleden maakte ze op de achterpagina van NRC Handelsblad bekend... dat ze al vleesklierkanker had. Rasha Peper was het pseudoniem van Jenneke Strijland. Ze is 64 jaar geworden. Er komen nieuwe testen om te bepalen hoe zuinig auto's zijn. Dat heeft het Europees Parlement besloten. De laatste maanden was er na publicaties door de NOS ophef ontstaan over de testen. Auto's blijken gemiddeld ruim 35% meer brandstof te verbruiken... dan fabrikanten in de brochures beloven. Het Europees Parlement heeft nu nieuwe regels opgesteld... waardoor er minder afwijkingen moeten zijn. Maar volgens presentator Carlo Brantse van de Tros Auto Show is het verbruik nooit exact te meten... Gewoon binnen op een rollenbank en die gaat een bepaalde cyclus langs. Hè. Ze uh, imiteren daar stadsverkeer, het rijden op een buitenweg, uh, noem maar op. Maar dat is heel theoretisch, want buiten heb je rijwind, verschillen in temperaturen, uh, bergen, vlakland, et cetera. Het weer overwegend droog alleen in het zuiden en midden van het land kans op een enkele bui. Morgen bewolkt, af en toe winterse buien, het wordt dan ongeveer 5 graden. De rest van de week droog, maar het blijft wel koud met s'nachts lichte vorst. Het is een normale avondspits bij elkaar... staat er 100 kilometer file. De meeste vertraging bij Rotterdam en bij Utrecht. Een paar dingen vallen op. Wat langer is de file op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Spijkenissen en Knopendvaanplein 8 kilometer. Een aanreding op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Nieuwendijk staat 8 kilometer. De rechte reishok is dicht. Ook een aanreding op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knopende de Grijzord en Valburg staat 8 kilometer. Daar zijn twee reisroken dicht. En een aanrijding op de A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 Ga ik naar klanten toe en parkeer ik mijn heilige koe? Met Parklijn betaal ik achteraf. Dat scheelt een hoop gedoe. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Het NOS Radio 1 journaal. Lucela Carasso. Het is zes minuten over vijf. De paus deed tijdens zijn inauguratie inauguratiemis een oproep. Ik vraag aan iedereen die verantwoordelijke functies vervult om de schepping te beschermen. Zo meer over de inauguratie. Eerst Den Haag. Minister Dijsselbloem probeerde de Kamer vanmiddag gerust te stellen. Er komt geen heffing op spaargeld in andere landen dan Cyprus. Dijsselbloem krijgt kritiek in de Kamer, maar ook daarbuiten. Politiek verslaggever Peter Blok. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. We hadden eerder al uh, gisteren gehoord uh, zijn voorganger Jonker... die niet zo aardig over hem was. De Oostenrijkse minister Vector die heeft het over een deuk in het vertrouwen. Uh, Poetin die zegt oneerlijk, onprofessioneel en gevaarlijk... wat onder leiding van Dijsselbloem gebeurd is. Trekt hij zich die kritiek aan als je hem zo ziet vandaag? Nee, eigenlijk niet. Hij staat nog steeds vierkant achter zijn reddingsplan... of beter van zijn eurogroep. Ja, natuurlijk ook weer niet zo vreemd. Het zou gekker zijn als Dijsselbloem er vandaag ineens heel anders over zou denken. Dat zou natuurlijk allemaal tot nog meer paniek kunnen leiden. Hij vindt dit nu eenmaal de enige oplossing voor Cyprus. En linksom of rechtsom moeten gewone Cyprioten meebetalen, zegt Dijsselbloem. Nu als spaarder, anders als belastingbetaler en dus deze heffing. Zonder geld van Cyprus geen deal, dus dat moet er gewoon bij. En anders hadden de Cypriotische banken moeten betalen... via het depositogarantiestelsel. maar ja, dat geld is er helemaal niet. Ja, dus er moet wel Europees geld bij. 10 miljard op voorwaarde dat de Cyprioten... dus zelf ook een duit in het zakje doen, die 5,8 miljard. Maar ja, dat heeft dus alles bij elkaar voor een deuk in het vertrouwen gezorgd... en voor een stortvloed aan kritiek, vooral ook op Dijsselbloem... En, hij kan daar niet zo goed tegen. Een Oostenrijkse collega van u zei: de heer heeft een vergissing gemaakt. Dat is eigenlijk wel een harde tekst. Dat heeft ze geloof ik niet gezegd. Nee. nee, en weg was hij weer. Ook wel slim. Hij heeft natuurlijk geen zin in allerlei gedoe, dan ook nog daarbovenop met zijn Europese collega's. Uh, want die heeft hij allemaal in zijn nieuwe rol als Eurogroep-voorzitter hard nodig. En nu wordt er steeds gezegd dat dat depositogarantiestelsel in gevaar is. Maar Dijsselbloem heeft het over een heffing. Hè? Die, die zegt volgens mij dat dat er eigenlijk niet heel veel mee te maken heeft. Nou, hij zegt in ieder geval: uh, er is geen enkele reden voor paniek uh, in al die andere landen. Uh, spaargeld is wel degelijk uh, veilig in Nederland. Maar bijvoorbeeld ook in Spanje en Italië, andere uh, mogelijke probleemlanden. Ja, dus in paniek je bankrekening leeghalen is absoluut niet nodig, zegt hij. Dat moet je absoluut niet doen. De situatie in Cyprus is onvergelijkbaar. De bankensector is daar totaal uit de klauwen gelopen. Met een belastingklimaat en het ontduiken van witwasregelgeving... die grote, grote risico's heeft opgeleverd. En dat probleem moet nu worden opgelost. Dus die sector moet echt gezond worden gemaakt... In Nederland is dat allemaal niet aan de orde. In Nederland staan we volledig garant voor het depositogarantiestelsel... net zoals overigens alle andere Europese landen. In Cyprus wordt ook het depositogarantiestelsel overigens helemaal niet geraakt... maar er wordt een belasting gegeven, eenmalig, op al die vermogens die daar zitten. En dat is helaas onvermijdelijk. Er is een enorme rekening die daar betaald moet worden... en die rekening kan niet zomaar naar Europa worden doorgeschoven. Nee, er zat ook maar 30 miljoen daar in de pot en dat was veel te weinig om uh, bijvoorbeeld al die Russische spaarders ook uh, weer schadeloos te stellen. Het woord is nu dus vooral aan de Cyprioten, zegt de IJsselbloem. Nou, 100.000 vind ik nog geen klein vermogen, maar er zitten inderdaad heel veel rekeninghouders uh, uh, zitten net onder die 100.000 uh, grens. Dat betekent dat uh, uh, ja, er kan geschoven worden in die tarieven, uh, daar geven we nu ruimte aan de Cyprioten. Maar die heffing moet er komen en die opbrengst van 5,8 miljard, hun bijdrage aan de redding van Cyprus, zal er ook moeten komen. Ja, en afwachten, dus wat de stemming daar uiteindelijk oplevert. Precies, want in die ruimte die ze nu hebben, zijn ze aan het onderhandelen op Cyprus. En wij hopen later vanmiddag of vanavond te horen of ze wel of niet gaan stemmen vandaag. Peter Blok hoorde u vanuit Den Haag. In het bekende pausmobiel kwam de nieuwe paus Franciscus... het Sint-Pietersplein oprijden vanochtend... voorafgaand aan de inauguratiemis in de kerk. Er waren honderdduizenden mensen op afgekomen... die natuurlijk een glim van hem probeerden op te vangen. Dat heb ik niet gezien toen Benedictus op zijn laatste dag... over het plein rondreed. Nonnen, paters en gelovigen die duwen en trekken... die zich verdringen om in de buurt te komen. Bij Franciscus gebeurt het wel. Het is een gekke huis als hij langstrijkt in de open jeep. De gitaar dat blijkt een vast attribuut voor de Italiaanse groepen gelovigen die opnieuw naar Rome zijn gekomen. Het andere attribuut op het plein dat is de vlag. Heel veel Argentijns blauw-wit en de allergrootste vlag die komt ook uit Argentinië. Maar die ziet er anders uit. metros en medio, metros medio de alto. Een enorm doek is het, 4,5 bij 6,5. Ze San Lorenzo de Almagro. Van de Argentijnse voetbalclub San Lorenzo. Met de afbeelding van de pauzerop. Hij heeft daar een seizoenskaart. El die komt uit Buenos Aires. Vinimos desde Buenos Aires ayer. Ze zijn gisteren aangekomen. De man ziet eruit als een hooligan... maar dan wel met rozenkrans om de nek, een gebedsnoer. Is het wel gepast om met een clubvlag en in een clubshirt... hier op deze heilige grond te gaan staan wapperen? Misschien wel niet, maar het boest. Want dit is zo speciaal voor ons Argentijnen. Ook niet precies zoals het hoort... De Argentijnen beginnen te klappen als de paus achter het altaar verschijnt... op de trappen van de Sint-Pieter. En ook dat gebeurde niet bij Benedictus. Er wordt ook geklapt tijdens de preek als Franciscus oproept om voor de natuur te zorgen... voor de armen en voor elkaar. Het is toegankelijk, recht uit het hart. En dat is een van de redenen waarom Rome meteen plat is gegaan voor de nieuwe paus. De vorige lijkt al bijna vergeten. Een andere warmte is het. Franciscus is de paus van het volk. Benedictus was de paus van de elite. We worden steeds enthousiaster over hem. Zonder iets aan Benedictus af te willen doen. U wilt het niet zeggen, maar iedereen houdt toch meer van deze paus dan van de vorige. Franciscus is nu de juiste man. Leven de paus, nu al geliefd dus. U hoort een verslag vanuit Rome van Matthijs van de Wiel. Contact nu met Patricia de Groot, redacteur van Rasha Peper bij uitgeverij Querido. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb contact met u vanwege het overlijden van uh, Rasha Peper. Um, ja, kwam, kwam het voor u nog onverwacht? Ze was natuurlijk al een tijdje ziek. Ja, ze was ongeneeslijk ziek. Maar het is altijd als, het, uh, als de dood dan toch echt daar is, uh, schrik je ervan. En is het toch, uh, je was toch stiekem gaan hopen dat het langer had mogen duren. En ze was nog bezig met, met haar laatste boek, hè? daar was u ook nauw bij betrokken. Zij, um, zij had uh, eigenlijk een grootse roman in gedachten, zo ongeveer van 600 pagina's. En dat werd haar een, uh, nou, vijf maanden geleden duidelijk dat ze dat niet zou gaan redden. Maar ze heeft daar wel aan kunnen werken en um, zelfs uh, in de laatste tijd met uh, waarschijnlijk haar laatste krachten ook een afronding aan kunnen schrijven. Waardoor er nou een prachtige, zelfstandige roman is. en uh, Die heet Handel in Vieren en die zullen wij in mei publiceren. Ja. Ja, en en, en wat, wat is dat laatste werk van haar geworden? Hoe zou u dat boek omschrijven? Nou, zij noemde het zelf ook uh, haar, haar meesterproef. En ik denk dat ze daar ook wel gelijk in heeft. Het is een, uh, een heel mooie roman. Ze was natuurlijk al een meesterverteller. Hè, die door middel van verhalen uh, hele levensgeschiedenissen voor ogen toverde. En uh, deze roman die gaat over. Uh, nou, eigenlijk wel hilarisch. Een ornitholoog. Dus een, een vogeldeskundige. Uh, die uh, midden naar Nieuw-Guinea op expeditie gaat om het laatste exemplaar van een uitgestorven uh, boshoen te vinden oh. en dat zijn uh, prachtige scènes hoe hij daar in het oerwoud rondloopt. Maar de roman is veel rijker dan alleen dat, want ondertussen uh, is um, hij, hij is inmiddels overleden en zijn vrouw um, laat ons in dat boek eigenlijk aan het einde weten dat um, hun zoon eigenlijk helemaal niet van hem is geweest, maar van zijn assistent. Terwijl hij op expeditie was, heeft zij dus uh, <laughs> andere dingen gedaan. Oh. En waarom heeft ze je uitgerekend dat onderwerp uh, voor haar meesterwerk gekozen, weet u dat? Nou, de, de, de meeste proef. Dat zit hem vooral in het feit dat ze uh, hier ook veel aan de verbeelding van de lezer overlaat. En dat doet ze meer dan ooit in haar boeken. He, dus in die zin het zit hem het niet, niet zo in het onderwerp. Want nee. ze heeft wel vaker van die, uh, die geobsedeerde mannen, een archeoloog en een uh, ja, van die eigenlijk totaal gekke <lacht> mannen. Of, of ook in dit boek weer frauderende wetenschappers. En... En had, ja, had ze die in haar omgeving, weet u dat? Of dat, wat? dat weet ik niet. Dat <laughs> Ga je dan eigenlijk <laughs> afvragen, hè? waar, ja. waar zo'n rode, rode draad vandaan komt? Ja, ja. nou het is misschien gewoon haar fascinatie geweest voor, uh, voor dat soort wetenschappers. Hè? Ze heeft ook eerder een boek geschreven over uh, Frederik Ruijs, die... Uh, uh, die dieren en feutussen op sterk water conserveerde. En dat is, dat is gewoon haar, uh, haar fascinatie, denk ik. En hoe was het voor u als redacteur om met haar te werken? Ja, dat, dat was uh, natuurlijk een heel uitzonderlijke situatie. Zij is uh, een, pas een paar jaar geleden naar onze uitgeverij overgestapt, naar Querido. En uh, ik ben met haar kunnen gaan werken eigenlijk vanaf het moment dat uh, bekend was geworden dat zij ongeneeslijk ziek was... En uh, dat is natuurlijk wel heel uh, intens en um, ja, het, het, het, ja wat durf je heel dan? Durf je vrouw, dan? Op... Dus dat was ook heel plezierig om met haar te werken. En zij was daar zelf open over. He. Ze heeft ook een uh, tijd geleden in de NRC een interview gegeven en het daarin uh, ook... bekend gemaakt. Ja, precies. Ja. Want, ja. want durf je dan als redacteur? alles te zeggen als iemand ziek is. Hoe was dat voor u? Ja, maar dat, daar stond ze ook op, hoor. Dat, uh, uh, dat het, het boek moet natuurlijk zo goed mogelijk worden. En uh, dat, uh, dat zou niet goed zijn als ik... Uh, haar had gespaard. Uh, haar had gespaard. Maar daar komt ook nog eens een keer bij... dat het eigenlijk maar kleine dingetjes zijn. Uh, dus het, het grote geheel had ze al zo goed in elkaar zitten. En het is zo mooi om te lezen... Dat, uh, dat er ook niet echt veel harde kritiek hoeft in te vallen. Gelukkig. Nou, het ja. boek komt in mei uit. Her, uh, haar laatste boek dus, van Rasha Peper. Patricia ja. de Groot, dank dat u uh, ons te woord wilde staan. Graag gedaan. Dag. Dag. <truimus> Cheers. Nummer werd gebruikt in de reclame voor een groot Zweedse meubelbedrijf. Home van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Verkeersinformatie, hoe is het op de weg, Jolande van der Velden? Het is een uh, gewone avondspits, 115 kilometer file. Twee uh, lange files, beide veroorzaakt door een aanrijding. Op de A27 Utrecht-Breda staat tussen Noordloos en Nieuwendijk 10 kilometer. De rechterrijschok is dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen de knopen De Grijze en Valburg ook 10 kilometer. Daar zijn twee rijschokken ook dicht. Verkeer richting Nijmegen, Nijmegen of Den Bosch kan het beste omrijden via de oostkant van Arnhem. Dat is via de a 325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 Ja, we brachten eerder het uh, nieuws dat het aantal huisuitzettingen flink is gestegen. Dat nieuws komt van woningcorporatie uh, Koepenorganisatie Edes. 950 gezinnen zijn uit hun huurhuis gezet. Uh, 7000 huishoudens in totaal. 10% meer dan vorig jaar, een heleboel cijfers. Jeroen de Jager, jij bent bij een gezin in Maastricht dat ja. uh, uit een huis is gezet. Wel, hoorden we eerder, weer onderdak heeft uh, gevonden, maar daar ook flink voor moet betalen. Ja, in ieder geval, komend half jaar hebben ze hier onderdak. Daar betalen ze ruim 600 euro per maand voor. En dan houden ze niet veel over, 80 euro. En dan is het sprokkelen, hoor. Dan, uh, ja, wat heb je gekookt? Want je, Jij was kok, hè? Uh, ja, dat klopt. Dus je kunt goed kopen, koken, daar ben je creatief mee. Normaal gesproken inderdaad wel, ja. Helaas, uh, was het rijst? Uh, Nassie. Een nazi. Een goedkope nazi. Een goede kope nazi, zoals mijn oma het vroeger maakte. Ja, precies. Even naar die uitzetting van 11 januari. We lopen ondertussen even door het huis, want dan zien we meteen de spullen die er nog over zijn. En dat zijn er niet heel veel. Hoe ging die uitzetting in zijn werk, meneer Jans? Ja, gewoon ochtends komt er een deurwater aan de deur met een politieagent. En die. Mocht u alles meenemen? Nee. Nee, helaas niet. Was met de woningcoöperatie was dus, hebben ze onderling al afgesproken... dat alles weggegooid moest worden. Alles werd weggegooid? Uh, persoonlijke bezittingen? Persoonlijke bezittingen. Het zijn een soort, uh, trouwboekjes, uh, inentingsboekjes uh, van de consultatie. Mochten die niet meenemen? Uh, dat hebben we niet meer kunnen redden. De, uh, wij waren ervan uitgegaan dat we de boer mochten opslaan. Maar dat uh, mocht dus uh, van hun kant uit niet. Mm. Dus uh, ja, we hebben gewoon gered wat we nog konden redden uh, die ochtend. En dat zijn vooral uh, kleren. Uh... Ja, want hier staan we op de slaapkamer, de ouderlijke slaapkamer. Uh, zakken van de zeeman en de jumbo. Uh, vol met kleren. Uh, ja, dat is wat jullie hebben. Ja, ja en in de kast uh, sowieso inderdaad ja. uh, kleren. Kijk naar de kinderkamer. Want die is één kamer verder. Met drie bedden van de drie kinderen. Want er zijn hier kinderen van zeven, vijf en twee. Um, hoe gaat het met de kinderen? Wat is het effect van zo'n uitzending op de kinderen? Ja, Zo'n effect uh, op de kinderen is gewoon echt immens. Het is gewoon niet met een pen te beschrijven. En eigenlijk ook bijna niet met woorden te beschrijven. Als ik zie hoe mijn, uh, vooral mijn uh, twee dochters er hebben onder geleden. Uh, mijn middelste kind die heeft gewoon hier uh, een week lang bijna niet gegeten. Bijna niet gedronken. Uh, die heeft De, de avond voor de, de uitzetting hadden we contact gehad met mijn schoonzusje in België. Dat ze die dag dan daar opgevangen zouden worden. Uh, zodat, zodat ze gewoon de boel niet mee zouden krijgen. Omdat we gewoon bang waren voor het effect. En ze is gewoon ze is de hele nacht uh, ziek geweest. Ze heeft alles onderges Nu, na twee maanden, begint ze eindelijk een klein beetje haar draai te krijgen. Uh, ze begint een klein beetje te wennen. En dan moet ik wel zeggen: dat heeft ook met name te maken uh, met. met, met, met hoe wij gewoon haar doen, gewoon uh, toch Dit wens je niemand toe, uh, zo'n huisuitzetting... en de gevolgen die dat dan heeft voor een gezin als het uur. Uh, ik wens het een gezin met kinderen niet toe. Ik wens het uh, uh, gewoon twee personen, één persoon. Ik wens het niemand toe. We gaan straks verder praten over hoe u de toekomst nog ziet. Wat is het perspectief? Want jullie hebben 18.000 euro schuld. Daar is ook nog eens, Lucella, de schuld bijgekomen... die de huisuitzetting heeft gekost. Want dat kost dan vervolgens 12.000 euro, heb ik me hier laten vertellen. Zo. En de woningbouwvereniging, ja, die uh, heeft zegt zo'n woningbouwvereniging alles aangedaan om te voorkomen dat het zover zou komen. Dat is wel het beleid. En je ziet dan ook in Nederland dat ondanks de crisis... het aantal huizenuitzettingen minder snel stijgt dan je zou verwachten. Omdat die woningbouwverenigingen wel heel veel doen. Jeroen Jager was dat vanuit Maastricht. Gianni Romme stopt als bondscoach van de Italiaanse schaatsers. Hij had uh, eigenlijk een contract tot de Olympische Spelen in 2014 in Sochi. Goedemiddag, Gianni Romme. Goedemiddag. En breek je dan zelf met de Italianen of moest je ophouden? Hoe, hoe zit het? Nee, ik, ik heb er zelf mee opgehouden. Ik heb mijn contact ingeleverd. Wat was er? Nou ja, goed. Het is uh, een, een, een samenloop uh, van dingen die je gaat opzommen. Maar het, vooral, het, het grootste euvel is dat ik uh, het gevoel heb dat ik. Ja, in de samenwerking iets mis en dat ik vooral iets mis bij mijn schaatsers... en dat ik denk van ja, mijn drive is misschien wel hoger... en mijn uh, verwachtingspatroon is hoger als wat bij deze groep past. Dus ik heb het gevoel dat ik niet helemaal match met de groep. Nee, want, want kreeg je ze niet vooruit? Wat, wat was de dagelijkse praktijk? Nou, de prestaties waren ook wel zo, dat, dat de resultaten er ook niet echt waren. Maar ik had ook het gevoel van, uh, ik wil als coach zijnde uh, leger zogen worden... de ambitie van de rijder die ik voelen. En dat voelde ik veel te weinig. En als je dat een aantal jaar zo doet... dan moet je een keer een conclusie trekken. En zeker met nog een uh, olympisch jaar voor de boeg... moet je toch voor jezelf zeggen van... ja, kan ik dit nog? En kan ik hier nog mezelf 100% in commenteren? En dat vond ik dus niet. En, en denk je dan ook ja, aan, je, aan je imago als trainer? Dat je ook geen zin hebt dat ze straks allemaal laatste worden in Sochi? Nee, maar het is meer je, je, je eigen gevoel dat je erin kwijt. wil. Je energie... Je, je, je, ook je, je eigen bedrijf die je hebt, als je dat merkt dat dat minder wordt, vind ik het ook niet terecht dat je voor een groep kunt staan waar je dat niet volledig meer aan kan geven, omdat die wisselwerking niet goed is. Nou, je had natuurlijk een, een tijdje Enrico Fabris, maar die was ook niet heel erg gemotiveerd meer volgens mij op het eind. Maar toen hij wegging, werd het werd toen echt minder ook? Nou ja, een, van de, een van de redenen dat ik daar naartoe was gegaan, of de grootste reden, was omdat ik daar voor, voor hem naartoe ging. Dat ik met een topper wilde werken, een mannelijke topper. Alleen bij hem was het kaasje ook uh, na van tijd uit. Uh, Zomer nog goed gedraaid, maar de winter werd dan gelijk lastig met alle lichamelijke problemen. En het tweede seizoen is het ermee opgehouden in het begin van het seizoen, want het, het ging gewoon niet meer. Alleen, wat erachter zat, uh, daar zitten geen absolute toppers bij. En daar wil ik toch uh, graag mee werken. Ja, nee, en speelde de schaatsbond daar ook een rol in? Want ik heb wel eens begrepen dat je ook niet, niet altijd de beste mee kon nemen naar een toernooi. Nee, uh, ja, er is wel het hier en daar wat aan de hand geweest. Maar goed, het is in alle bonden wel eens wat. En uh, dat vind ik niet de grootste reden voor mezelf om te zeggen van... ja, uh, daar kan ik niet meer verder. Uh, voor mij is het meer het gevoel van... ja, gewoon dat ik mijn eigen... Uh, ja, manier van werken dat ik dat niet kwijt kan op deze groep en dat de wisselwerking er niet is. En wat nu? Want je bent natuurlijk nog hartstikke jong, ambitieus, zoals je zelf zegt, je hebt een drive, en energie. Waar, waar gaat die energie nu naartoe? Ja, dat uh, weet ik dus nog niet. Kijk, ik weet wel dat ik iets in de uh, persoonlijke manier van benaderen van mensen, dus in personal training, dus een manier van atleten begeleiden of, uh, of mensen die een drive hebben, die dat graag met mij willen uh, combineren. Dat, daar wil ik iets in gaan doen. Maar wat? Weet ik nu nog niet. Ja, want Er maar, wordt wel dat... gesproken over nieuwe schaatsploeg... Hè, waar, waar Bart Veldkamp mee bezig zou zijn. Ja. Is dan dat iets waar je, waar je bij kan aanhaken? Nou, concreet uh, heb ik nog helemaal niks uh, voor ogen. Ik denk ook dat ik eens even pas op de plaats moet doen... en uh, gewoon eens even rustig moet gaan kijken... Ja, wat er, wat er op mijn weg komt en misschien dat je zelf ook weer uh, deuren opent op deze manier. Als je er één dicht doet en je zegt van ja, je stopt ermee, kan je ook wel andere dingen gaan doen. En laat ik dat eerst eens dus rustig op me afkomen voordat ik, uh, ja, als, uh, ik ga zeggen van ik ga dit doen of dat doen. Ik weet het ook nog helemaal niet. Nee. Dus, uh... Nou, spannende periode vast, maar uh, wellicht ook een heel mooie. Dus uh, geniet ervan, van die vrijheid. Okay. Dankjewel. Dankjewel, Johnny Romme. Okay.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 Het bezoek van de Turkse premier Erdogan deze week aan Nederland... is belangrijk in de zaak Yunus. Dat zei minister Ascher in de Tweede Kamer. De PVV wil dat het kabinet het bezoek van Erdogan afzegt. Omdat Turkije zich bemoeit met de opvang van de jongen... bij een lesbisch pleeggezin. Maar Ascher vindt het juist belangrijk dat premier Rutte... het gesprek met zijn Turkse collega hierover aangaat. De extra bezuinigingen van 4,5 miljard euro... die het kabinet heeft aangekondigd, zijn niet nodig. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds... Volgens het IMF moet het kabinet naar de middellange termijn kijken... en daarvoor zijn de begrotingsregels van Brussel niet heilig, zegt het IMF. De man uit Vught die vorige maand in Eindhoven iemand neerstak... was op onbegeleid verlof uit een psychiatrische inrichting. Hij werd in 2001 veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor de moord op zijn vriendin. In 2011 werd de dwangverpleging onder voorwaarden beëindigd. Sinds die tijd woonde hij in een psychiatrische inrichting in Vught... De 51-jarige verdachte zit nu weer vast. Justitie in Brabant heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd... voor de gouden tip in de zaak van de aanslag op het gemeentehuis in Waalderen. Vorig jaar zomer reden de daders het gebouw binnen met twee gestolen auto's... en staken die vervolgens in brand. In de zaak zijn tot nu toe twee verdachten aangehouden... maar die werden alweer snel vrijgelaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Iemstra. Het is nog altijd te koud voor de tijd van het jaar... en voorlopig blijft dat zo. Vannacht gaat het in het noorden van het land licht vriezen. Het wordt min 1 à min 2. In het zuiden blijft de temperatuur 2 graden boven 0. In de loop van de nacht trekt een lage drukgebied onder ons land door. En dat levert in, in Zuidoost-Brabant en in Limburg regen en natte sneeuw op. In de noordelijke helft van het land blijft het droog met opklaringen. En morgen houden we grote verschillen. In het zuiden blijft het nat met in de ochtend natte sneeuw die, in, die later overgaat in regen. En pas in de loop van de middag wordt het in Zeeland droog. In Limburg valt tot in de avond regen. In het noorden blijft het daarentegen droog en daar zal de zon zich ook laten zien. De temperatuur die komt uit tussen 2 graden in het noorden en 6 graden in het zuiden en dat is koud. Tot en met vrijdag houden we dit wisselvallige weer. Voor het weekend heb ik slecht nieuws. Dan staat er een straffe oostenwind. En het wordt dan overdag maar 2 of 3 graden boven nul. Verkeersinformatie Jolanda van der Velden. Het is een normale avondspits, 150 kilometer file staat er nu. De meeste vertragingen in Utrecht en bij Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Een langere file op de A15 van Rotterdam naar Goijkum. Tussen Alblasterdam en Hardingsveld-Giessendam 11 kilometer. Was een aanrijding op de A27 Utrecht richting Breda. Alle rijstrookken zijn weer open. Tussen Noordloos en Nieuwendijk nog wel 11 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Oost staat ook 11 kilometer. Tussen de knopende Grijssel en Valburg. Daar is alleen nog de linker reisrook dicht. Was ook een aanrijding op de A66. Belgische grens richting Heerle. Daar staat bij Spouwbeek nog 2 kilometer. Ook daar zijn andere ijsstroken weer open. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om je nu even niets voor te stellen.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 Het is uh, bijna acht minuten over half zes. VVD-leden krijgen ook in de toekomst niet echt inspraak uh, bij een concept-regeerakkoord. Dat uh, was de vraag of dat zou gebeuren na alle opheffen over de zorgpremie afgelopen najaar. Het hoofdbestuur van de VVD heeft nu voorgesteld om wel meer betrokkenheid van de achterban te organiseren. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma klinkt prachtig en ik heb er ook een beetje achterdocht bij... dat wil zeggen dat volgens mij niemand nu iets te zeggen krijgt. Klopt dat? <laughs> nou ja, dat hadden ze de afgelopen keer natuurlijk wel. Hè? Want in het najaar, toen het ging over de zorgpremie... toen uh, uh, ontstond er opstand onder de achterban... en die had toen tot gevolg dat uh, die plannen werden aangepast. Uh, om dat even in herinnering te roepen. De Tweede Kamerfractie was al akkoord gegaan met het regeerakkoord... maar uh, kreeg vervolgens duizenden en duizenden negatieve reacties uit het land. VVD-Kamerleden moesten vervolgens het land in om uit te leggen hoe dit allemaal zo gekomen was. Dat leidde tot een aanpassing van de plannen. Nou, bij een volgend regeerakkoord liever niet meer zo'n opstand is de redenering. Maar die uitlegbijeenkomsten die zijn wel goed bevallen. En dat gaan ze de volgende keer wel weer doen. Um, het voorstel is van het hoofdbestuur van de VVD om nu bij een eventuele volgende formatie vijf van die bijeenkomsten te houden met uh, leden en niet-leden um, om het land in te gaan nadat uh, de fractie een akkoord heeft beoordeeld. Ja, en dan wordt er dus uitleg gegeven. Dan is het niet zo dat de achterban ja of nee kan zeggen? Uh, nee, van inspraak is nadrukkelijk geen spraak. Het is niet de bedoeling dat er in het land wordt bepaald... hoe het regeerakkoord eruit ziet, hoorde ik vanmiddag een VVD'er zeggen. En mocht het nou zo zijn dat er in dat concept regeerakkoord dan plannen staan uh, waar de achterman echt niet mee kan leven, dan zal de Tweede Kamerfractie daar wel iets mee moeten, bijvoorbeeld uh, bij de behandeling van die plannen later in de Tweede Kamer, maar dus niet eerder, er is heel bewust voor, uh, niet voor gekozen om bijvoorbeeld de Kamerleden eerst het land in te sturen en daarna pas het akkoord te laten beoordelen want dat zou de fractie opzadelen met een opdracht en dat zou op inspraak lijken en dat wil het VVD-hoofdbestuur nou juist niet. Nou, hoe zal dit vallen bij de leden, denk je? Nou, ik heb nog niet zoveel, leden, zoveel mensen gesproken vandaag... dat ik dat al in uh, detail durf te voorspellen, Lucella. Maar het is wel zo dat de basis voor dit voorstel ligt uh, in een motie... die in uh, november op het congres is aangenomen. En die motie vroeg ook uh, om betrokkenheid van de achterban... en duidelijk niet om inspraak. Um, dus in die zin komt dit voorstel van het hoofdstuur nu tegemoet... aan wat de leden graag wilden. Er zal nu wel discussie komen over de vraag... of dit voorstel echt betrokkenheid is... of dat er alleen een nieuw applausmoment wordt gecreëerd... Met die toelichtingsbijeenkomsten. Um, hoe dit afloopt, dat weten we in mei... want op het congres in mei moet dit worden besloten. Wilma Borgman was dat, dankjewel, vanuit Den Haag. Precies uh, tien jaar na de Amerikaans-Britse invasie in Irak... is er opnieuw een uh, golf van geweld in het land. Er waren een heleboel bomaanslagen vandaag in de hoofdstad Bagdad. Daarbij kwamen meer dan vijftig mensen om het leven. Er waren ook nog eens 200 mensen die gewond raakten. Bijna allemaal burgers. Veel dagloners werden getroffen. Die stonden te wachten bij de bushalte. Maar ook mensen die boodschappen kwamen doen op de markt. Zij die geluk hadden, staan verdwaasd te kijken tussen de ravage. En er is woede. Er is een checkpoint bij de hoofdpoort verderop. Maar wat heeft dat voor zin als er toch niemand controleert? Een buschauffeur vertelt hoe hij van het ene op het andere moment van de weg werd geblazen. Een passagier naast me raakte ernstig gewond door rondvliegende splinters. En mijn assistent moest ook naar het ziekenhuis. Opnieuw waren het vooral Shaïtische buurten die werden getroffen. Vermoed wordt dat er Sunnitische extremisten achter zitten... die het regime van de Shaïtische premier Al-Maliki willen ondermijnen... En al gaan er lang niet zoveel bommen meer af als een vijf, zestal jaar geleden, toen het geweld na de invasie zijn absolute piek bereikte, aanslagen zijn nog steeds aan de orde van de dag en tekenen het leven van veel Irakezen. Kijk naar de puinhoop, de huizen die vernield zijn. God kan dat gewoon niet accepteren. Eigenlijk zouden er op 20 april provinciale verkiezingen worden gehouden in Irak. Maar premier Maliki heeft die voorlopig uitgesteld. U hoort een verslag van Katrien Straatman. En straks praat ik met Sietse Fritsma van de PVV over zijn debat met minister Ascher, over de Turkse woede over de pleegzorg hier in Nederland. Dat na Bruce Springsteen. Hungry Heart. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Hoe verloopt de avondspit? Het is een uh, normale avondspit, nog steeds Lucella. Nu zitten we op zo'n 140 kilometer file. Uh, de oorzaak van de langere file op de A15 Rotterdam richting Gorkum is nu bekend. Ook dat is een aanrijding. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en hardingsveld giesendam staat 12 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda zijn al een tijdje de reisschokken weer open. Tussen Lexmond en de Brug bij Gorkum nog 10 kilometer. Ook goed nieuws nu over de A50 Arnhem richting Os. Ook daar zijn alle reisschokken weer open aan Aanrijd. Aanrijding. Tussen de knopen De Grijzer en Valburg nog 11 kilometer. De N279 Den bos richting Hormond is in, uh, dicht door een geschaarde auto met aanhanger. Dat is tussen Beekendonk en Helmond. In beide richtingen staan files van 3 tot 4 kilometer. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1 journaal. Overmorgen dan komt de Turkse premier Erdogan naar Nederland... en de PVV wil dat het bezoek wordt afgezegd. Het heeft te maken met de kritiek die er van sommige Turken is... op het feit dat een Turk jongetje hier door twee pleegmoeders wordt opgevoed. Het Kamerdebat met minister Asje hierover ging vanmiddag zo. Wat deze situatie schrijnend maakt, is dat de, het gezin... waar het jongetje liefdevol is opgevangen... als vol van de commotie ondergedoken is. En De Nederlandse regering kiest partij voor diegene... Die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 als dat een mening vertegenwoordigt waar de heer Fritsma of ik het niet mee eens zijn... Ja, dat is nou een van de mooie dingen. Dat recht hebben mensen, ongeacht, van, uh, de, ongeacht de vraag of u en ik het er maar eens zijn. Dank u wel, meneer Fritsma. U hoort wel de Nederlandse normen, waarden en vrijheden te verdedigen. Dat u dat hier niet doet, is schandalig. De minister. Voorzitter, het is meer een teken van het feit dat de heer Fritsma niet luistert... of niet wenst te luisteren naar wat de regering daarover heeft gezegd... Ik heb afgelopen vrijdag gezegd, en dat heb ik hier herhaald... dat bemoeienis met de plaatsing van dit jongetje niet gepast is, aanmatigend is... omdat die bemoeienis zich niet richt op de zorgvuldigheid van de procedure... maar de overtuiging uh, of de geaardheid van de ouders. Als u dat niet wenst te verstaan, is dat uw probleem. Pardon, het probleem van de heer Fritsma, uh, mevrouw de voorzitter, zeg ik via u. Uh, maar het gaat niet aan om daar vervolgens zo'n conclusie aan te verbinden... als u net heeft gedaan. Mijn doel is hier dat jongetje rustig verder zijn leven te laten leiden... met zijn liefdevolle ouders. Dat hoort uw doel ook te zijn. Meneer Fritsma van de PVV, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, u wilde niet luisteren, zegt minister Ascher, En volgens mij wilde u eigenlijk iets anders horen. Hè? Namelijk dat hij het bezoek van Erdogan afzegt donderdag. Klopt, ja. Want uh, wat er is gebeurd... is dat Nederland gewoon is geschoffeerd uh, door de Turkse autoriteiten. Uh, de Turkse politiek heeft gezegd uh, dat uh, Turkse kinderen beter niet geplaatst kunnen worden uh, bij pleegouders die lesbisch of christelijk zijn. Ja, was dat even om u te onderbreken, was dat de Turkse politiek? Want Asscher, die wees er ook op dat Erdogan zich tot nu toe nog helemaal niet heeft uitgesproken over de pleegzorg hier. Het was de Turkse politiek, omdat uh, dit geluid kwam van uh, de parlementaire commissie van de Mensenrechten. Uh, dat is uh, door Erdogan opgetuigd. En de voorzitter van die commissie die heeft heeft dit gezegd, volgens mij voor de NOS-microfoon. Dus het is wel degelijk uh, de Turkse politiek... die zich hier bemoeit uh, met Nederlandse aangelegenheden. En daar is natuurlijk Erdogan verantwoordelijk voor. Dus wij vinden dat... Uh, als je deze schoffering uh, van Turkije niet uh, moet pikken... en uh, vanuit dat idee, dat bezoek van Erdogan, af moet zeggen. Want hier uh, kun je natuurlijk geen genoegen meenemen. Ja, dat, dat doen ze niet, hè. Um, uh, dus zei, ik wil Erdogan donderdag juist overtuigen... van het Nederlandse pleegzorgsysteem. Wat, wat is uw probleem daarmee? omdat je dan al capituleert voor de Turkse bemoeizucht... want dan ga je in feite mee met het idee... dat wij de Turken kennelijk iets hebben uit te leggen. En dat is dus het punt. Uh, Turkije moet zich hier gewoon helemaal niet mee bemoeien. En we hebben helemaal niets uit te leggen aan de Turken. Dus dat is een hele verkeerde reactie van Asier. De boodschap moet zijn, blijf maar weg, uh, wij zijn geschoffeerd. Jullie bemoeien je met zaken... Uh, ten onrechte en uh, wij hebben nogmaals niets aan u uit te leggen. Dus het is, ik vond het echt heel vreemd dat uh, als je nu in de rol kruipt... om uh, uh, de Turken uh, deze zaak uit te leggen, want dat hoeven we helemaal niet te doen. Ze moeten zich er gewoon niet mee bemoeien. Dus dat, dat verbaasde mij ten zeerste. En tegelijkertijd zei hij natuurlijk de bemoeienis is ongepast... maar ook daarvan zegt u gaat dat niet ver genoeg. Dat heeft hij gezegd tegen Nederlandse journalisten. Dat is mooi, maar je moet het natuurlijk zeggen tegen de Turkse autoriteiten. En dat is niet gedaan. Nee, want, dus, want, want hij heeft ze nog niet gesproken. Dat wil hij juist donderdag gaan doen. Uh, nou, Hij had dat ook meteen kunnen doen. Uh, kijk, jeugdzorg is bijvoorbeeld op het matje geroepen bij de Turkse ambassadeur. Nou, daar is ook nog uh, naar geluisterd. Dat had natuurlijk andersom moeten gebeuren. Wij hadden de Turkse ambassadeur moeten ontbieden... vanwege deze verschrikkelijke bemoeizucht. Want uh, het is nogmaals een solvering. En wij hebben Turkije helemaal niets uit te leggen. En de boodschap had moeten zijn... Uh, blijf maar weg, wij gaan over onze eigen zaken, punt uit. En, en, en, en de economische schade die dan ontstaat? Want we zijn natuurlijk uh, ook koopman in Nederland. Ja, maar we moeten wel voor onze principes staan. Want uh, het is... Uh, ook heel erg, dat is het, de tweede kant van het verhaal... dat heel veel Turken in Nederland uh, homo's en christenen ook minderwaardig vinden. Want die gaan ook nog eens een keer massaal protesteren. En ook daar heeft Assis zich niet uh, over uitgelaten. Dus wij moeten gewoon opkomen voor onze... Uh, normen en waarden voor gelijkheid tussen man en vrouw... gelijkheid tussen homo en hetero. En dat doet deze minister helemaal niet. En dat vind ik wel erg. Nou, hij zei er wel iets over in het debat. Hè? Want u zei, ik vind dat Turken die het er niet mee eens zijn... die moeten Nederland uit. Uh, maar hij wees op de vrijheid van meningsuiting. Geldt dat in dit geval niet voor u? Ja. Uh, ze mogen demonstreren. Ze mogen vinden dat uh, uh, homo's uh, niet gelijk zijn aan hetero's. Dat vrouwen minderwaardig zijn. Maar dan zegt de PVV, dan hoor je in dit land gewoon niet thuis. Want, uh, en op welke rechtsgrond zet je dan iemand het, het, het, het land uit? Nou ja, want ze wat... hebben wel vrijheid van meningsuiting. Ze hebben vrijheid van meningsuiting, maar mijn vraag aan de minister... was ook om uh, deze mensen op te roepen om Nederland te verlaten. Want kijk, ze voelen zich hier kennelijk niet thuis. Ze hebben kennelijk een hekel aan homo's. Ze hebben kennelijk een hekel aan uh, christenen. Ja, wat doen deze mensen hier dan allemaal? Dan voelen ze zich kennelijk uh, uh, beter op hun plek in Turkije. Niet in Nederland. En daarom uh, vroeg ik ook aan de minister om deze mensen gewoon op te roepen. Om te vertrekken. Omdat hun... Leefwijze kennelijk uh, niet strookt met de Nederlandse identiteit en de Nederlandse leefwijze. Ja, nou, dat, dat, daar gaat hij niet op in, hè? Heeft hij niet gedaan. Nee, Nog... en, dat is, en dat is vreemd, want uh, je moet gelijkheid man-vrouw, gelijkheid uh, van homo-hetero natuurlijk wel uitdragen. Hij is minister van Integratie en hij hoort wel de boodschap te geven aan alle Turken in Nederland dat zij uh, ja, er een verkeerde mening op nahouden die niet past bij de Nederlandse vrijheden. En dat hij zich daar niet over uitspreekt. Dat hij de homo's en christenen niet in bescherming neemt. Dat vind ik zorgelijk. Donderdag, dan is dat bezoek van Erdogan. Uh, uw partij heeft uh, de Turkse premier eerder niet zo aardig bestempeld. Hè? Dat, dat blijft nu achterwege? Nou ja, wij zitten niet uh, op de komst van deze man uh, te wachten. Wij vinden het ook... Uh, uh, in het licht van wat we nu uh, bespreken. Totaal ongepast om de rode lopen voor deze man uit te leggen. Ja. En ga, Gaat u nog actie ondernemen donderdag op een of andere manier op het Binnenhof? Nou, weet ik niet. Kijk, het hangt er natuurlijk ook vanaf uh, wat er verder gebeurt. Uh, de, de situatie is wel explosief. Omdat er heel veel demonstraties zijn aangekondigd. Ik weet ook niet hoe dat uh, verder uh, gaat lopen. Ik weet ook niet wat de opstelling van Erdogan zal zijn. Nogmaals, wat ons betreft hoeft hij hier niet te komen. Maar als hij ook nog eens een keer herhaalt... Uh, dat uh, Turkse kinderen niet... Nou, bij... hij moet het nog zeggen. Hè? Laten we dat nog wel even dat ja, onderscheid goed, maken. Is... Hij heeft het nog niet gezegd. Hij heeft er ook niet afstand van genomen. En een commissie, een commissie binnen het Turkse parlement heeft het wel gezegd... waar hij ook verantwoordelijkheid voor draagt. Dus we, gaan, uh, we, gaan we gaan kijken het hoe het dat wachten. donderdag verloopt. Ja. Ziet u, Frits, maar in ieder geval dank voor, uh, voor uw uitleg... bij dit uh, Kamerdebat vanmiddag. Graag middag. gedaan. Dag. Het NOS Radio en Journaal Media. Ja, overzicht. Jan van den Putten. Ouders lopen veel geld mis door een fout van de fiscus. Dat meldt NRC Handelsblad. Het gaat om een toeslag voor de kinderopvang. En de schade kan oplopen tot duizenden euro's. Die toeslag kan sinds kort niet meer per jaar worden aangevraagd. Het moet per maand. De Belastingdienst had alle ouders daarover een brief moeten sturen. Maar juist de ouders die de toeslag per jaar aanvragen... hebben die brief niet gekregen. Ruud Gullet heeft een aantal reclamefilmpjes opgenomen voor het Rijksmuseum. Dat staat in het parool. Het museum gaat na een lange verbouwing weer open op 13 april. En daar moet het publiek warm voor worden gemaakt. Gullet is de juiste man, zegt museumdirecteur Pijbus. Zijn moeder werkte jarenlang in het museum als supoost. En regisseur van de filmpjes is trouwens Jan de Bond. Doordat het steeds zo koud is, kunnen boeren het land niet bewerken. En dat betekent een strop voor loonbedrijven, meldt RTV Drenthe. Loonbedrijven verhuren al die grote machines waar het land mee wordt bewerkt aan de boeren. Dit bedrijf in Assen kan niet wachten tot het lente wordt. Um, ja, eigenlijk is half maart, normaal gesproken al de periode dat we volop aan het bemesten zijn. Helaas uh, staan we op dit moment gewoon met alles stil. En dat was vorige week ook al zo. Dus uh, ja, dat houdt toch in dat uh, het werk allemaal opschuift. En uh, ja, goed, als, als, als loonbedrijf wil je toch graag dat je zo vroeg mogelijk kunt beginnen. Dat je een beetje spreiding in, uh, in het werk krijgt. En dat is, uh, helaas is dat nu niet zo. Starbucks, de grootste, koffie, uh, de grootste keten van koffietenten ter wereld... heeft zijn eigen koffieplantage. De grote baas, Howard Schultz, vertelt dat in de Wall Street Journal. Starbucks heeft een plantage van 240 hectare gekocht in Costa Rica. En het bedrijf wil er vooral onderzoek doen naar nieuwe koffiesoorten... en bestrijding van schadelijke schimmels. Een Amerikaanse nieuwslezer heeft live in de uitzending... haar eigen huwelijksaanzoek aangekondigd. Dat fragment staat op NOS.nl. Nieuwslezer Gillian Pavlika denkt dat ze breaking news gaat aankondigen... tot, oh, het zal je maar gebeuren, <laughs> ineens haar vriendenstudio inkomt. We you have some breaking news to report to you? Fox 54 has just learned that a Huntsville-news anchor is being proposed on live TV right, right now. <laughs> Hello, my dear. Hi. <laughs> you Will you marry me? Yeah. Nou, hoor die toon ook veranderen, eerst Barbara bar en dan. Ah. Uh, nou, dan hebben diverse media nog een mededeling over de inhuldiging van koning Willem Alexander. U kunt zich niet meer aanmelden, de nieuwe kerk is vol. Voorzitter de graaf van de eerste kamer heeft dat laten weten. De twaalf provincies hebben samen 501 burgers aangemeld. De oudste is trouwens 101 jaar. De jongste is 12. Helemaal vol. Als je nog even na te denken over... zou dat televisiestation daarvan af hebben geweten? Zou ze haar baan nog hebben? Is iedereen blij? Oh, een mooi fragment hoor. NOS.nl, staat het op. Goed. Jan van der Putten, dank. Na zessen meer over Cyprus. De stemming zit er aan te komen vanavond. En we zijn natuurlijk ontzettend uh, benieuwd of het parlement gaat instemmen... met de regeling die is getroffen afgelopen vrijdagnacht voor de spaarders. En of die regeling überhaupt nog overeind staat. Hoe is het toch met oud-minister Bomhof? Wat denkt u van Bram van der Vlucht? Hoe komt de koffiedame opeens als zoveel geld? Ingeborg Elsevier. Wie is hier nou de baas? Bouter de Jong. Je mag in dit land geen succes hebben. Grote namen komen de nacht te horen in het hoorspel Emma's Feest. Dan kan u de rest van het verhaal er niet overslaan. Nee, dan begrijp je het niet. Komende nacht om kwart voor één Emma's Feest. Oh, begrijp je? Nee, wat gaat u nou maar door? Emma's Feest. Probeer jij mij te chanteren? Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Deze hele week elke dag bij ZEP op 3. ZEP Your Planet. Een spannende themaweek over duurzaamheid. Met afleveringen van het jeugdjournaal, Checkpoint, Het Klokhuis en ZEP Your Planet. In ZEP Your Planet strijden vier ZEP-presentatoren. Met als inzet een expeditie naar Suriname. En jij kan mee. Ga nu naar ZEP.nl en schrijf je in. Naad! Uh, ik werk mij dagelijks uit de naad en krijg een leuke garage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 De bouwmaakt en onderhoud Nederland. Kijk op het.nl. een initiatief van Bouwen Nederland. Dit is Radio 1.